Amerika meegenomen, Venezolaanse president Maduro is in New York aangekomen. Hij is door een antidrugseenheid uit het vliegtuig gehaald en wordt naar zijn cel gebracht. Bij de Amerikaanse aanval op Venezuela zijn mogelijk 40 doden gevallen. Dat zeggen Venezolaanse bronnen tegen de New York Times. Aan de Amerikaanse zijn er geen doden gevallen, wel gewonden. In Amerika zorgt de actie van president Trump voor politieke onrust. De democraten vragen zich af of dit allemaal wel door de beugel kan volgens het internationale recht. Bovendien is het niet door het congres goedgekeurd. De republikeinen zijn juist positief. Zij vinden dat Trump geschiedenis schrijft. De VN-veiligheidsraad komt maandag bij elkaar om over de aanval te praten. En vandaag gaan KLM en TUI weer vliegen op de ABC-eilanden. Die liggen niet ver van de kust van Venezuela. Afgelopen dag konden er niet op Aruba, Bonaire en Curaçao gevlogen worden vanwege die Amerikaanse militaire operatie. Passagiers die afgelopen dag niet mee konden krijgen voorrang. Naar Venezuela zelf gaan is geen goed idee. Het reisadvies voor dat land is op rood gezet. In Beneden Leeuwen wordt er gezocht naar een man die een vrouw zou hebben mishandeld. Hij ging er vandoor met een auto, maar crashte. Daarna is hij er te voet vandoor gegaan en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Het is onduidelijk of hij ook wapens bij zich heeft. De politie zoekt hem in de Gelderse plaats nu met een helikopter en speurhonden. Er trekken winterse buien over en het kan glad zijn. De temperatuur ligt vannacht in het oosten op min 3 en aan de kust net boven 0. Overdag opnieuw winterse buien en dan 0 graden in het oosten tot 4 graden aan zee. En dit was het nieuws op 538. Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Oké okay, Ruben, 1, 2, 3, Happy New Year! Uh, van, uh, van ons uh, natuurlijk, State of Trance, uh, begint het nieuwe jaar goed, 2026, 25 jaar van dit radio -show gaan we vieren met nieuwe muziek van Orje Nielsen, Kudus, Oliver Smith, Lily Palmer met Daniel Villa en mijn nieuwe single met Glockenbach, Sunshine's On Me. Uw nummer 2, de eerste residency mix van dit jaar van Ferry Korsen, maar ik wil beginnen met Telecast en Sam Gray, dit is Hold On, de Hold On, The Brooks Remix away, you're not okay, who knows how long you've been drifting, through empty highs and silent nights, is anyone listening, cause sometimes all you need is someone to be there when you feel this way. What's up? This is Kudus and this is my new track on a state of trance. Transcription zaterdagnacht bij 538. Het laatste over Transient Progressive. Ik ben Armin van Buren. Ik draai de Eugenio Tokarev. Runway 303. En daarvoor Omnia. Nieuwe UFO. Hello. Hallo, Want het is het begin van een uh, nieuw jaar, Ruben. Ja, hallo. Had je goede oud en nieuwe uh, gehad? Ja, heerlijk. Lekker relaxed. Een beetje vakantie geweest. En dus uh, niet hoeven draaien. Jij wel? Jij bent in uh, China geweest? Ja. Tja, het is, uh, Guangzhou. Guangzhou. Guangzhou, ja. Het was leuk. Het is, uh, veel vuur. Een storm. Schijn. Storm, ja. Dat hebben ze daar uitgevonden, <laughs> ja. Hey, dit jaar vieren we 25 uh, jaar van dit radioprogramma. En dat gaan we Groot, natuurlijk 27 en 28 februari aanstaande. En uh, natuurlijk gaan we naar Polen, in juni ook. Uh, maar ik heb nog meer groot nieuws. We gaan iets nieuws doen met dit radioprogramma. Ja, klopt. Ja. Uh, ik begin als een pilot. Uh, de laatste uh, uitzending van elke maand ga ik gewoon zelf twee uur draaien, maar dan uh, niet vanuit deze studio, maar vanuit de club. Ja, je want op zo'n uh, 12.50 dan dacht je van nou, ik ga een keertje in de club staan, kijk wat er uh, dan gebeurt. En ik dacht, hé, hey, dat smaakt naar meer. Ja, gewoon uh, stiks erin draaien uh, en uh, bouwen. twee uur knallen. Ik heb daar ja, heel veel zin ja, in. Dat wordt uh, heel erg leuk. Dus dat uh, is de laatste uitzending weer van Januari al. Ja. Uh, we beginnen het jaar goed. Uh, meteen uh, deze week is mijn nieuwe single uitgekomen. Begin van een nieuw hoofdstuk voor mij. Na natuurlijk Breathe van vorig jaar, Breathe de remixen en natuurlijk het pianoalbum. Uh, begin ik nu met een nieuw project en dit is de eerste single van dat nieuwe project. Samen met Glockenbach. Dit is the Sun Shines on Me, The tune of the week bij State of Trance op 53. Yeah. Are you ready, Amsterdam? Oh, I'm on the air, This is, this is the tune of the week. Hey this is Farius and this is my new track here on A State of Trance. 3 Nergens meer trends per vierkante millimeter krijgt dan hier op 538 bij Estate of Trend. Dimension, Zarabanda en Orion Nielsen, a.k.a. DJ Governor. Redwoods, the 20-year anniversary mix. 27 en 28 februari vieren we 25 jaar van dit radioprogramma... met een megafeest in Ahoy in Rotterdam. En 20 juni doen we dat nog eens dunnetjes over in Polen. We hebben er zoveel zin in. Er komen nog heel veel meer evenementen aan. Ja, in de komende weken gaan we nog heel veel meer shows aankondigen. Dus blijf lekker luisteren en dan weet je waar we heen gaan. Ja, het gaat uh, leuk, want weet je wat ik zo leuk vind... is dat ik echt trends, Het wordt weer helemaal omarmd. Dat zie ik ook aan de bezoekersaantallen. en ja. uh, heel erg gaaf om te zien. We gaan verder met een release van Frankie B en Frank Waanders. Hun project Collide One Feels Like bij State of Trance op 538. Koning van de hardere stijlen binnen de trends. Hier zijn nieuwste track A: Addicted to Love. En daarvoor David Forbes, Skylines. Zijn nieuwste release op uh, Who's Afraid of 138. Straks in uur nummer 2: Ferry Korsen met zijn maandelijkse residency mix. Maar eerst The Service for Dreamers. Deze week aangevraagd door Marta losilla Sanz. Uit Spanje: en Hawkins. Dit is Apache. That means so much to you. Here's this, this week's service for dreamers. van een track uit 2013 op Cold Harbor Recordings, Fisherman and Hawkins, Apache, aangevraagd door Marta uit Spanje. Straks hier in u nummer 2, Ferry Korsten. Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance. What's up tomorrow, Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu